Het geheim van het uitstel van het Koninkrijk. Welkom bij Eindtijd en profetie. Jan van Banneveld ook heel hartelijk welkom. In het Nieuwe Testament draait alles om het Koninkrijk van God. Maar, dat is al aangekondigd in het jaar nul ongeveer, toen de heer Jezus op aarde wandelde. We zijn nu twee uh, uh, eeuwen verder. 20 eeuwen? Twi bijna 20 eeuwen. 20 eeuwen verder, ja, dat wou ik zeggen. Uh, 2000 jaar. En het is nog steeds niet gebeurd. Nee. Het Koninkrijk van God. Ja. Eerst maar dat het Koninkrijk. Het, is, het opvallende is dat Johannes de Doper en de Heer Jezus... hun bediening, hun prediking, met precies dezelfde tekst begonnen. He. Bekeer u, ja. want het Koninkrijk van God is nabij. Is, is nabij gekomen. Ja. En je zegt, het is 2000 jaar al en er is nog geen niks. Ja. Alleen maar ellende en narigheid op dit moment. Hoe komt dat toch? Waar is dat uitstel van? Nou, want, Paulus hier heeft het natuurlijk ook regelmatig over dat het aanstaande is. Dat, ja. Dat, uh, ja, daar wil ik straks iets over zeggen. Okay. Want ze gaan allemaal, gaan ze dus, alle apostelen hebben het ja. erover. Ja. Toen de heer Jezus uh, naar de hemel zou gaan hadden ze zo'n 40 dagen een bijbelschool gehad, de apostel, ja. En hadden ze nog maar één vraag in handelingen 1, vers 6. Heren, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Want het koninkrijk voor Israël hangt nauw samen met het koninkrijk van God wat op aarde komt. Mm -hmm. Want dat lezen we ook in Daniel. Dan zal het koninkrijk eh, zal komen aan de heiligen van de Heer. Ja. He, dat gaat allemaal naar Israël toe. En daarom is iedereen zo tegen Israël, dat is, dat is het tragiek van deze wereld. Mm -hmm. In de zondvloed was ook, eh, vlak voor de zondvloed was de wereld ook zo goddeloos... dat ze niets van Noach wilden hebben. En ze wilden niet naar Noach luisteren. En dat is in deze tijd precies hetzelfde. Ja. En maar ook die, die, die hele zaak is bijzonder interessant... bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. De Heer Jezus had net Lazarus uit de doden opgewekt... En het was natuurlijk, dat verhaal was uh, Nou ja, door, door, door, heel, door heel Jeruzalem iedereen gegaan. Iedereen kwam erop af. Ja, en Jeruzalem was stikvol mm -hmm. met pelgrimgangers voor het Pesach, voor het paasfeest in Israël. En de heer die ging naar Jeruzalem toe. Ja. Een hele groep mensen die shockten met hem mee. En hij liet dat ezeltje halen. En dan ging hij op die ezel zitten. Ja. Nou, meteen gingen de boot naar Jeruzalem. Hij komt eraan, de koning. Want de koning die zou op de ezel gaan zitten. Dat staat in, als ik me goed herinner, in de profeet Zachariah moet dat staan. Mm -hmm. Net, uh, even kijken. In de profeet Zachariah. Zie, uw koning komt tot u. Zachariah 8 uh, of 9 is het. Uh, zullen we even zien. 9 nee, vers 9 uh, en 10. Ja, ik heb het hier. Juich. Luiden, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van jullie nou, dat deden ze. Ja. ja ze. Pantak, trok, uh, en pantak, kleden. Ze een ja, pantakken, ze ook hun jas uit. Ja. Een vreugde. En wat ze... Wat Uw koning komt tot u, deden ja. ze. Ja. En de heer die bleef op dat eentje zitten. Logisch dat de mensen dachten dat het koninkrijk van God toen mm -hmm. was. De heer die wekte zelf dat, uh, dat idee op. Ja. Ja, hij maakte dat los. Ja. Want de joden die kenden de schrift... Ja, ze wisten dat het zo zou gaan. Ja, ze, ze ja. kenden de profeten, ze kenden ja. de Torah, ze kenden de psalmen. Ja, dat moet ook wel, want... Nou, hij, hij is rechtvaardig, zegenvierend. Ja, hij zegenvierde zelfs over de dood. Hij had net Lazarus opgewekt. Ja, het was natuurlijk ook logisch dat zij dachten dat uh, de oorlog dan voorbij zou zijn. Dat ja. de Romeinen het land uitgekikt zouden worden. Dat staat hier ook. Want dat staat hier natuurlijk in deze... Dan zal een beetje, dus de wagens uit in. Dat zijn die bergen van Evelien waar we het de vorige ja. keer over hadden. de Palestijn uh, nu wonen. Ja, ja die ja. moeten dan nu weg. Ja. Spijt me voor ze. Ik ja. hoop dat uh, de goedwillende Palestijnen een kans krijgen in Israël. Ja, maar die hebben dat dan natuurlijk ook. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel Arabieren die al uh, samenwerken. Een grote met, kans krijgen binnen Israël. Ja, nou. die samenwerken met de Israël. Nou, die, uh, die zijn er doodsbenauwd voor dat er een Palestijnse staat. Ja, ja, die willen daar ook niet weg. Als je daar een enquête onderhoudt, dan uh, zegt ze nee, we willen in Israël blijven. En veel ja. A A A Arabieren in Oost-Jeruzalem, ja. die uh, zeggen wij, willen, die opteren voor de Israëlische nationaliteit. Ja, precies. Ja. Nou ja, dan, dan zal ik, als die dan komt op dat ezeltje, zal ik de wagens uit Eferien en de paarden uit Jeruzalem te niet doen. Ook de strijdboog wordt er niet gedaan. Mm -hmm. en dat zijn die Romeinse soldaten die er op de muren van Jeruzalem stonden ja. met hun boog in aanslag. Ja. En zijn, hij zal de volken vrede verkondigen. Eindelijk vrede in Jeruzalem. Mm -hmm. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee. En van de rivier tot aan de einde der aarde. Ja, Dus is het logisch dat het volk dacht van... Hey, de koning komt eraan en hij gaat ons verlossen van onze vijanden. En het zal voor eeuwen vrede zijn. Ja, dat komt misschien een volgende keer op. Want ja. dat zei Zacharias ook al. En de lofzang ja. van Maria staat... De hele Nieuwe Testament is geladen met de verwachting van de spoedige komst van het koninkrijk. Ook die intocht. Ja. Want wat gebeurde er toen? Hij ging met zijn ezeltje naar de tempel. Ja. En uh, dan stapte hij netjes van de tempel af, want ezels mogen niet in de tempel. Misschien, misschien lopen er nu een heleboel rond op het tempelplein. Maar uh, dat mocht niet. Hij ging de tempel binnen. En wat ging hij toen doen? Iedereen, tijdens mijn seminar, zei iedereen ging de tempel reinigen. Let maar even op in Marcus. In Markers 11. Vers 11. En hij kwam in Jeruzalem, op dat ezeltje. En hij kwam de tempel binnen. En nadat hij rondom alles overzien had, vertrok hij, toen het reeds laat was, naar Bethanië met de twaalf. Ja. Dus hij deed niks. Hij wachtte. Hij staat hier, hij ging alles overzien. Hij stond daar eventjes rond te kijken. Dat was dus direct na de intacht nadat men hosanna had te roepen. Ja, ja. ja de mensen stonden nog, de de tempel... stonden nog op het tempelplein te roepen. Ja, ze... En de dus kinderen die binnen. ook, hosanna, ja. hosanna. Wat riepen ze? Dat staat in Psalm 118. Ja, die gezegd, gezegd hij, die komt in de naam de sere gezegd, ja. het komende rijk van onze vader David. Hosanna ja. in de hoge hemelen. Dat staat ook in uh, Marcus 11. Ja, ja, ja, ja. Maar in Psalm 118 staat er nog iets bij. Psalm 18. Uh, ik meen dat het vers 26 25, is. Vers 26, ja. Vers 26, hier heb ik het. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, wij zegenen u uit het huis des Heren. Ja. Wij zegenen u uit het huis des Heren. Was dat dan een voorwaarde? Nou, dat staat er. Wij, dat moest gebeuren. Dat was net als die profetie van Zachariah, was dat een profetie? En de eerste deel van die profetie werd duidelijk vervuld. Gezegend, hij die komt in de naam des Heer. Alle mensen riepen dat. Heel enthousiast. Ja. En de Heer die wachtte. Wie zetelde daar in het huis des Heeren? De Fariseeërs. Nou, ja, de Sanhedrin zat daar. Het Sanhedrin, ja. Ja. Dus de Heer die wachtte op de zegen van de Sanhedrin. Ik meen dat dat ook een Joodse traditie was: dat de komst van de Messias. Die moet geaccepteerd, gezegend worden door het Sanhedrin. Oké. Okay. Door de Joodse leiders. Ja. En dat, dat gebeurde niet. niet. Nee. En toen ging de loop van de gebeurtenissen zijn gang krijgen. Zij, zij hebben dat. En het Sanhedrin, wat kort geleden, wat nu nog niet zoveel invloed heeft. Maar wat trouwens een proces tegen de paus aan het voorbereiden is. Ah oh Ja. Ja. Dat was ik laatst in een Israëlisch tijdschrift. Maar goed. Waar, waarover? Over dat erkennen van die Palestijnse staat. Oké. Okay. Ja. Ik hoop niet dat ze een, een vervloeking over hem uitspreken. <laughs> nee, want dan is hij niet zo gauw meer jarig. Dat deed de Jezus hier in het vervolg wel over de vijgenboom. Ja. Dat was die, die, die, die, die geestelijke leiding. Die ja. weigerde hem te erkennen. Ja. En dat en, en, dat en heeft toen... daarmee te maken. Dat heeft er duidelijk mee te maken, ja. ja. Tuurlijk. Ja. Maar goed, en toen ging het. En toch bleef dat, dat die gedachte van dat koning zijn bleef bestaan. Ja. Heel duidelijk bleef dat bestaan. Mm -hmm. Want Pilatus vroeg aan de heer Jezus, ben jij de koning der Joden? Ja, dat ben ik, zegt de heer Jezus. En, en tegenover het Sanhedrin, toen hij daar uh, werd uh, ondervraagd. Ja. Ik ben de koning der Joden. Ja. En de Heer God die liet dat ook nog door dat bordje op het kruis zetten. Zodat iedereen het kon zien. Uh, dit is Jezus Christus, de koning der Joden. Ja. En het mocht er niet af. Ja, nee, want dat was... En het stond daar, in het Hebreeuws, mm. tegen het Joodse volk. En het Grieks, okay. tegen al die wijze Grieken. Tegen de, de wijze en verstandige, de ja. aanhalingstekens van deze eeuw. En dat zegt hij dat tegen de gewone man... Uh, in, ...in het Latijn. Het ja. stond in drie talen. Ja. En, en het bleef zeer levend. Vandaar ja. die vraag van de discipelen... Heer, ...herstelt gij in deze tijd. Je ja, zou toch denken... ...die discipelen die hebben uh, zo dicht bij de heer Jezus geleefd. Uh, die zouden toch wel ergens een inkijkje moeten hebben gehad... ...over zeg maar, het koningschap van, van de heer. Uh, nou, ik, ik denk... Uh, dat, ...dat als we die geheimen van het uitstel van het koninkrijk behandelen... dat, dat die vraag wel duidelijk wordt, denk ja, ik. Ja, ja. Dat denk ik wel. Okay. Want al de apostelen, geen enkel uitgezonderd... verwachten de terugkeer van de Heer Jezus in hun tijd. Ja. Paulus, die zegt in de, tweede in de eerste brief, hoofdstuk 4, daar heeft hij het over... Uh, uh, ja... De opname van de gemeente, zegt men dan, dat staat er niet bij, maar... in elk geval dat de gemeente Jezus tegemoet zal gaan in de lucht. Ja, en tussen Dat staat er heel duidelijk. Ja. Nou, en daar zegt hij, wij levenden die achterblijven tot de komst van de heer Jezus. Ja. Wij levenden, zegt hij. Dat verwachtte hij. Dus hij ging ervan uit dat hij... Dat hij dat ook nog mee zal maken. Ja. Op het eind van zijn leven, zegt hij, alle in Azië hebben in de steek gelaten... En het tijdstip van mijn overlijden staat ook nabij. Dus dan had hij, dat, had hij daar toch wat meer licht over gekregen, denk mm -hmm. ik. Ja, dat nou, ja, Paulus. Dan kijken we naar Hebreeën 10, vers 37. Daar staat dat uh, uh, ook heel duidelijk. Hebreeën 10, vers 37. Daar staat nog een korte, korte tijd. Nog een korte, korte tijd. 2000 jaar. Nee, nog een korte... Korte tijd staat er, hier heb ik het, nog een, want nog een korte, korte tijd, en hij die komt, zal er zijn en niet op zich laten wachten. Ja. Zat in de brede brief. Dubbel kort. Dubbel kort en we hoeven niet zo lang meer te wachten. Ja. Nou, ja, 2000 jaar, twee dagen voor de Heer. Maar dat, ja. nee, hij, zal, en, en hij laat niet op zich wachten. Ja. Nou, dan gaan we kijken, even kijken, ik heb er nog een paar op, op, opgezocht in de Bijbel. Jacobus, hij zegt, eh, heb geduld, want de komst van de Heer is nabij. Ja, nabij. Niet 2000 jaar, nee, die komt nabij. Die komt, ja. die komt eraan. Ja. En dan komen we bij Petrus. En Petrus, die kon goed preken. En die stond daar achter de preekstoel en die zei, het einde van alle dingen is nabij gekomen. Ja. Nou, als ik dat nu zou zeggen... Ja, ik durf mijn vuist niet te laten knallen. <laughs> maar ja. dan zien we nu in deze tijd dat dat toch wel weer van toepassing is. Ja, ja maar, er zijn natuurlijk altijd mensen die zeggen van ja, maar dit hebben we allemaal al gezien. Er zijn zelfs mensen die zeggen van ja, uh, het is allemaal al gebeurd. Uh, dus hoe moet je dat nou precies doen? Nou, we hebben het in de vorige uitzending ook ja. over al die tekenen gehad. Ja. De tekenen ja. van het jubeljaar, ja. de goddeloosheid ja. van de wereld. Ja. En, en we als in starten. de dagen van Noach. Ja. En we zullen straks ook zien, of de volgende week, zullen we zien uh, hoe dat daar nou zit met al die redenen van het uitstel. Ja. Zijn die redenen nou aanleiding om te gaan denken dat het nu wel nabij is? Ja. Ja, die apostelen die verwachten dat. Ja. En Johannes die zegt, in zijn brief, kinderkunst, dat zijn de kijkers natuurlijk niet, dat zijn allemaal zeer volwassen gelovigen. Mm -hmm. uh, kinderkunst, het is de laatste uren. Ja ze uh, zeggen niet eens, het is de laatste jaarweek. Uh, nee. nee, het is vijf voor twaalf, bij wijze van spreken. <laughs> ja, <laughs> ja. Uh, het, het is inderdaad, het, het is heel nabij. Ja. En dan krijgen we ook nog eens een keertje het slot van de openbaring. Dan zegt zie ik kom spoedig, ja. zegt de heer Jezus. Ja. Met spoed. Ik kom met haast. Ik heb het een keer zo horen uitleggen, Je, nou, de heer die gaat daar niet zitten jokken. Ik kom spoedig. Nee, nou, ik kom met spoed. Ja. Als ik kom, dan zal dat met spoed zijn. Snap je? Mm -hmm. Dan gaat het sneller. Ja. Dan gaat het in een razend tempo. Ja. Dat zien we ook. Dat zien we ook in... Voorzegd door de profeet Jezaja. Ik meen in Jezaja 60. Het laatste vers. In Jezaja 60 is een van de mooiste hoofdstukken over het herstel van Israël. Je zult er later nog eens over hebben. Isaiah 60. En hij zegt in het laatste vers... Ik, de Heere, zal het te zijner tijd met haast volvoeren. Ja. Dus in Gods tijd, in, ik zeg, de laatste jaarweek, de eind, gaat het allemaal razendsnel. Ja. <coughs> maar dat zal ook wel nodig zijn, want de tegenstander gaat ook razendsnel. Dat is, dat, ja. Nu... Dat is een van de tekenen van de nabijheid van de komst van de Heer Jezus, is dat Satan zo'n haast heeft. En in zijn grote haast stuik, struikelt hij over zijn haast. Ja. Het barst van de kalifaten, ja. en, en, en, en, en, en, en de paus die wil zijn uh, heilige Romeinse rijk herstellen, en, en Ergodan er, er van Turkije. Die wil het Turkse romaan... Uh, ...Ottomaanse Rijk. Uh, ...Ottomaanse Rijk wil die herstellen. Dat zegt hij openlijk. Ja. En... ...nou, de Europese Unie... ...die, die wat ook wat mee in dat koor. Dat zijn uitermate gevaarlijke mensen daar in Brussel. Ja. En, en, en, en, en China die is ook druk bezig. Ze zijn zo ontzettend druk bezig... ...om het, het, de Amerikaanse hegemonie... ...om die te ondergraven. Ja. Ja, Amerikanen die hebben natuurlijk door de dollar de wereldmacht. Ja, maar ik zei vorige uitzending al... ...dat de, de macht van de Amerikanen is tamende. En het zou me niets verbazen als dat ook te maken heeft... ...met het feit dat zij Israël laten vallen. Dat is duidelijk, En zodra, ja. en zodra ze Israël laten vallen, zal hun ik macht ook... Jaren geleden heb ik een keer gezegd... ...en toen werkte ik nou samen met de graham organisatie mm -hmm. ...met de zoon van en Franklin, die nu ja. de leider is. Ik ja. zeg, Franklin... Ik zei het in het Engels. Dus het moment dat Amerika Israël had vallen... laat de Heere God Amerika vallen. Ja. Franklin lachte een beetje. Later is het nog eens een keer krachtig tegen hem herhaald. En uh, hij zal daar nu wel aan denken, denk ik, Franklin. Want ja. zo, zo gaat het ook. Ja. Alleen de vraag is, waar gaat de macht dan naartoe? Naar de chaos. Naar de macht van de chaos. En dan moet die nieuwe wereldleider orde gaan scheppen. En uit die chaos, net zoals... De, het beest uit de zee, ja. dat is de antichrist dus, ja. die komt uit een woelige zee. Ja. En de zee staat voor de volkeren. Voor de volkeren. Ja. En, en uit die volkeren zee dan komt de antichrist tevoorschijn. Ja, ja. En vandaar dat er ook een wereldreligie moet komen. Ja, en, en, en zij zijn bezig, de paus, Obama, iedereen, om de hele zaak voor te bereiden mm -hmm. uh, voor de komst van de antichrist. Ja. Dat is heel duidelijk. Ja. Nou, zo, uh, dat uitstel van het koninkrijk, gaan we de volgende keer over verder. Mm -hmm. de eerste, de gemeente heeft zijn werk nog niet gedaan. Er zijn van te kijken natuurlijk. Ja. Ten tweede... Nou ja, er zijn natuurlijk heel veel gemeenten helemaal niet bezig met Israël. Nee, ten tweede... Dat mm -hmm. <tosses> <tosses> is, heel, is heel erg, is dat hoor. Ze mm -hmm. zijn uh, meer bezig met Israël te boycotten dan... Uh, nou ja, dat is, dat is zo'n ramp. Ja. Dus, uh, uh, een hoer, die was veel verstandiger dan de meeste gemeentes. Welke hoer? Raagab. <laughs> je kijkt uh, van... Rage, Rage. Ja, ja, dat ja, is goed. Ja. Rachab, die ja. was veel verstandiger. En waarom had zij de, de moed om tegen de koning van Jericho te liegen... en, dat ze, en, en, en die twee Israëlische spionnen te verbergen? Waarom mm -hmm. had zij de moed toe? Daar moet je moed voor hebben. Ja. En hoe komt het dan dat ze daardoor in de lijst van voorouders van, uh, van de Heer Jezus uh, is komen te staan? Mm -hmm. Stel je voor, ze had mijn overgrootmoeder over had, had in die lijst gestaan. Ik zou uh, van televisie naar televisie niet weten hoe trots ik rond zou moeten lopen. Ja. Hm? En, en, en, en nog wat: ze staat nog nota bene in de, rij, de, de, de, de heilige rij van. van uh, van geloofshelden. Daar mm -hmm. zat ze ook nog in. Ja. En dan staat het heel duidelijk. De hoera-gap, zegt de beschrijven. Mm -hmm. Alsof hij zeggen wil: hoe kan dat nou? Maar waarom? Zij had gezien, zij had duidelijk gezien wat er gaande is. Mm -hmm. Zij had gehoord van de wonderen van God in Egypte. En ze had gehoord hoe God wonderlijk Israël door de schel zegt was 40 jaar eerder was dat gebeurd. Zij had gehoord hoe Israël, och, de koning van Basam, die en Sihon, dat waren gruwelijke koningen en machtige koningen, die, die, die hadden ze zomaar verslagen. Ja. En zij had, dat was nog belangrijker, gehoord van de God van Israël, die hun land, Jericho en al die anderen, die kan daar niet, beloofd had aan Israël. Dat zegt, dat zegt ze eerlijk tegen die keer. Dat heb ik allemaal gehoord. Ja, en daarom heb ik jullie verborgen, want ja. ik geloof ook in die God. Ja. Een eenvoudige hoer. En wat kreeg ze voor loon? Ze kon de hele familie redden. Mm -hmm. En je begrijpt wat, wat voor gebed er nu in mijn hart opstijgt. Dat jouw familie gered wordt. Ja, dat is, ja precies. Hè? En dat, Noach die deed dat ook. Die bereidde de ark toe tot de redding van zijn gezinstaten. Ja, precies. Niet? Dat is het belangrijk, mensen, dat is zo belangrijk, bid daarvoor. Ja. Nou, zij eh, kon de familie redden. Zij trouwde met de zoon van een topstamhoofd van Juda. trouwde ze mee. Mm -hmm. ja, Eindelijk een fatsoenlijk huwelijk ook nog ja. voor deze vrouw, Mooi is dat. En daarna werd ze dus moeder, overgrootmoeder, over overgrootmoeder van David. En zo is ze in de geslachtlijn van de heer Jezus terechtgekomen. Ja, en, ja, dus nou, hij was slimmer dan de gemeente. En dan zou. Ja, je haalt me de woorden uit de mond, Dolf. Want het is heel wat slimmer. Want wij zien ook die machtige daden van God. Ja. We zien de machtige daden in 1948. Ja. Toen Israël een overmacht van, van Arabische landen zwaar bewapend eh, de, af kon weren en, en won. Ja. We zien de oorlog van 1967. Nou ja. Die is te vergelijken met de oorlogen die Jozua won en Mozes tegen Och van Bazan. We zien de machtige daden van het herstel van Israël. Het land dat totaal verwoest was, is eenbloeiend. We zien dat Israël in, nou niet volkomen rust maar nou, wel in rust en veiligheid. Betrekkelijke veiligheid. Nou ja, ja, Ik zei vorige keer, hè, haal ik het voorbeeld aan van Egypte en het Randgoossen. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat zie je dus gewoon gebeuren. Dat zien de mensen gebeuren. En ze trekken niet de consequenties. En, sorry dat ik het zeg, maar dit, dit godgeklaagde domme volk. Niet de gewone kerkmensen, maar de leiding daarvan. Mm -hmm. niet, de leiding van het Vaticaan, de leiding van de Wereldraad. De leiding van sommige grote protestantse kerk. Op zijn best gaan ze... ...praten over onze verbondenheid met Israël. En, en, en, maar, maar dan gaan ze meteen weer zeveren over de Palestijnen. Mm. Ze zeggen niet... ...God is de God van Israël en hij laat zien dat hij de God van Israël mm. is. En dat hij tot zijn doel komt met het volk. Mm. En hij verwacht van ons dat wij biddend achter Israël staan. Mm. Het zegt niet dat Israël alles goed doet. Nee. Maar we hoorden er wel achter te staan. En, en dat... wij moeten het ook aan God overlaten. En gedeeltelijk... Niet alles aan God, we moeten meewerken met God. Ja, wij moeten doen wat wij moeten doen en God doet het onmogelijke. <laughs> ja, nou ja, wij moeten doen wat we kunnen doen. Ja. En wat kunnen we doen? Bidden. Bidden. Maar we kunnen ook Israël steunen. Ja. Dus met een Israël reis meegaan. Ja. Dat vonden die mensen in Israël fijn. In Ariel. Dat wij ieder jaar weer terugkwamen. Mm -hmm. Jullie zijn geen gewone to uh, toeristen, zeiden ze. Jullie zijn vrienden van Israël. En, en dat hebben ze zo verschrikkelijk ja. hard nodig... Dacht, de premier, net en jou, die is waarschijnlijk ook een goede vriend van Jan-Willem van der Hoeven. Mm -hmm. nou, bij de meeste kijkers is wel bekend. Hij is de man van uh, die de ambassade, de christelijke ambassade. Christelijke ambassade heeft opgericht. En hij heeft nu ook een eigen Christen zionistische organisatie. Mm -hmm. En gaat ook. Nou, zeer feesten. bewogen met Israël. En die is zeer bewogen. Ja. En zeer goed op de hoogte. Ja. Net de jouw is een goede vriend. En die zegt tegen Jan Willem: Jullie, christen-Zionisten, zijn de enige vrienden die we nog moeten hebben. Mm. En dan bid ik: Heer, gun ons, het moet er moet een groot wonder voor gebeuren, maar gun ons alstublieft de eer en de genade dat we weer een minister krijgen die achter Israël staat. Mm. Nou, gun ons heen. deze genade, Heer. J Jij bent nog heel mager. Ik zou zeggen: een heel kabinet. Dan heb jij nog meer geloofd dan ik. <laughs> ja, nou goed, dat... Uh, dat ja, maar, dat, maar Kondus die mekkert over ja, de, uh, Ik weet het, ja. Het is verschrikkelijk. Ja. Jan, uh, tijd zit erop voor deze aflevering. En dan laten ook, de mensen daarvoor bidden. Laten de mensen daarvoor bidden dat er een nieuwe minister komt die wel uh, Israël uh, centraal ja, is. Ja, die begrip naam. toont voor maar, het recht van Israël. Ja. Ook menselijkerwijs. Ja. Ook onze God is erbij bij het uitkiezen van leiders in Nederland. Ook dat, ja. ja toch? Maar dat wordt moeilijk. Ja, maar dat mogen we ook aan hem overlaten. <laughs> dat zo, want het is tijd. Ja. Hartelijk dank voor het kijken naar deze aflevering. Het Koninkrijk van God is nabij. Uh, er zijn een aantal sleutels en er zijn nog een heel veel wat geheimen daarover te vertellen. En daar gaan we de volgende afleveringen over verder. Graag tot dan. Als God niet straft Nederland, zoals hij het zo de gemorgen gestraft heeft, kan hij ons niet tijdens het eindoordeel onder ogen want we zijn net zo erg als Sodoma en Gomorra.